Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een audier vandoor ging tijdens een politiecontrole bij Deventer... ...heeft de politie de afgelopen avond handenvol werk opgeleverd. Agenten zetten de achtervolging in, maar moesten die opgeven... ...vanwege het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder... ...die onderweg enkele andere auto's had geraakt. De auto werd later leeg aangetroffen bij een tankstation. Toen drie mannen een uur daarna met een andere auto kwamen... ...om de lege auto op te halen, ging de politie beide auto's achterna... De ene werd klemgereden, de bestuurder is aangehouden. De andere auto probeerde tijdens de achtervolging de politie van de weg te drukken. Op een bouwplaats in Deventer reed de auto door een hek. De politie loste waarschuwingsschoten, maar de twee inzittenden wisten te voet te ontkomen. De Britse prins Philip is met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt in een ziekenhuis in Cambridge. De man van koningin Elizabeth is 90. Volgens Buckingham Palace zal de prins uit voorzorg enkele testen ondergaan. Voor Philip en zijn vrouw staan de komende maanden veel festiviteiten op het programma om te vieren dat Elizabeth 60 jaar op de troon zit. Shell zet vliegtuigen en schepen in om een olieramp voor de kust van Nigeria te bestrijden. Volgens het olieconcern worden voor de bestrijding vijf schepen, twee vliegtuigen en een gespecialiseerd personeel ingezet. Door een lekkage is daar ruim 6 miljoen liter olie in zee gestroomd. Shell wil voorkomen dat de vlek het vasteland van Nigeria bereikt. In Houten zijn twee mensen doodgeschoten. De schietpartij was op het parkeerterrein van het Van der Valk hotel dat langs de A27 in Houten staat. De politie heeft de omgeving van het hotel afgezet. De dader of daders zijn voortvluchtig. Het personeel en gasten worden gehoord. Voor hen is slachtofferhulp aanwezig. Het weer, vannacht wordt het vanuit het westen droger, minimaal rond 4 graden. In de ochtend eerst nog lokaal een bui, later droog met wat zon. Het wordt 7 of 8 graden met kerst, veel bewolking, maar droog. En een graad of 9. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. CFM. Dit is kerst met CFM. Met nu. Nu de nacht.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 Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want de jou bent de lucht in blauw. Jij ja, voor de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want de joop in de lucht in blauw. Jij ja, jou voor de lucht in blauw en ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Mis is een arm om me heen. Te veel mensen toch alleen. Wat goed moet dan gaan fout. Bij jou is het warm, de kou. Ik ben nergens zonder jou. Drie, twee. Op gezicht, oh daar ben jij, oh daar ben jij,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 you just feel Wake up, and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around here. Less the them all, and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 There's a fire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 niet de mooiste symfonie, onder de film genaamd wij tweeën. Niet het schone, koele dat mijn koortse weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste geweten Ze kwam hier op het juiste moment. En dat kan me ook niet schelen.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 Fijne dagen en een